De notulen over de kinderopvangtoeslagenaffaire geven een interessant inkijkje. Twee uur geleden werden de notulen openbaar. Met daarin gevoelige informatie over wie wat zei, zegt verslaggever Lars Geerts. Want naast demissionair minister van Financiën Hoekstra, van het CDA... heeft ook Hugo de Jonge zich bemoeid met kritisch Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat blijkt nu dat daar ook minister de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid... bij betrokken is geweest. Want die zegt ook veel tijd en energie te hebben gestoken in het sensibiliseren tot reden te brengen, laten inzien dat sommige dingen die hij wil, wellicht niet kunnen. Van de heer Omtzigt. En ook blijkt uit de notulen dat de Belastingdienst verkeerde info gaf van zijn eigen staatssecretaris, waardoor die er een rommeltje van maakte. Een enorme ramp in India. Het land kent een ongekend hoge tweede coronapiek. Er is een gebrek aan ziekenhuisbedden en zuurstof, zegt verslaggever Alette André. Het is totale chaos hier. En dat terwijl de regering drie maanden geleden nog zei dat het virus in India verslagen was. De afgelopen tijd werden verschillende massa-evenementen georganiseerd, waarbij totaal geen afstand werd gehouden. Vanaf vanavond gaan er geen vluchten meer vanuit India naar Nederland, om de Indiase variant van het coronavirus tegen te houden. De Formule 1 gaat dit seizoen drie keer een sprintrace inzetten. Twee keer bij een race in Europa en één keer buiten Europa. In de nieuwe opzet wordt er op zaterdag een race over 100 kilometer gereden, om de startopstelling voor de Grand Prix te bepalen. En Philips produceert op dit moment minder AED's. U weet wel van die levensreddende apparaten bij hartproblemen. De oorzaak? Een gebrek aan computerchips. Philips wil dat fabrikanten de medische industrie voorrang geven. Ik maak me wel wat zorgen over die krapte. Ook omdat het kritische medische apparatuur betreft. En dat we natuurlijk niet voor een situatie willen komen... waarin we straks een ziekenhuis niet kunnen beleveren... Omdat uh, er door krapte uh, uh, geen apparatuur gemaakt kan worden. Ook in de auto- en techindustrie is een tekort aan chips. Het weer opnieuw een koude nacht. Morgen Koningsdag zonnig en een graad of 14. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen. Ga naar rijksoverheid.nl slash coronatest voor een afspraak bij jou in de buurt.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 Of the night. Feel that stone cold luck of your disguise. Aim for, for no second day to end before your eyes. Without your confidence, uncontinental stepping stones that separate you and me. Dat is wel leuk hoor, jij voor een babykrugje, Marcus. Ja. Wat nou een babykrugje? <laughs> Uh, dit is gewoon een techniekkoffertje maar oh, Een techniekkoffertje, ja. ja. Je bent er wel heel creatief. Mij gebrek aan bierkrat, dan ja, maar. Ja, dan maar een, uh, een koffertje van... Uh... Ja. Eerder gebrek aan stoel, lijkt me niet, toch? Uh, ja. ja. Gebrek ja. Maar, maar gebrek aan stoel, gebrek aan bierkrat. En dan uh, bier... ga je daarop zitten. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, tweede uur van uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, we hebben in totaal drie uur. We hebben dus even nog een uh, kleine, reguliere, alternative vm. De vorige, tussen 7 en 8. Um, Wendy Moore is uh, vandaag ons... Gast. Yes. Dus, uh, um, komt uit Zandvoort en uh, dat is altijd fijn als we iemand uit uh, het dorp zelf hebben waar we het uh, programma maken. Dat is altijd leuk. Um, we hebben even kort over allerlei uh, zaken gehad.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 De verkeerde kant op gaan, dan, dan vaak. Ik wil natuurlijk wel een beetje mijn eigen sound houden. en vaak. Ik heb wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld een super, super blues nummer had geschreven. En dacht ik, oh wacht, mm. dat is wel vet, maar het is niet helemaal wat ik wil. Dus het, het, soms is het ook confusing, omdat ik naar zoveel dingen luister. En dan mm. wordt het songwriting soms een beetje lastig, want dan ga ik alle kanten op. Ja.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 leuk om die ontwikkelingen zo te volgen in, in de muziekwereld. En ja, ja ja, ik ben er echt heel erg geïnteresseerd in en ik doe zelf ook lekker mee natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld als je de eerste track van So Verve Fans luistert en dan naar Relapse, dat zijn echt twee hele ja. andere dingen. Ja, nou, dat ben ik met je eens. Dus, uh, ja. Ja. dus uh, ja, ik vind dat juist superleuk. En Elixir klinkt ook weer totaal ook weer, anders. Ja. Uh, ja, is ook weer heel anders. Ja, klopt. En dan ja. mijn volgende single. Waar ik nog niet over ga vertellen. Alleen die is ook weer iets heel anders. Ik was gewoon heel veel genres aan het uh, experimenteren. Ja. En dat, ja, dat blijft. Uh, is dat ook. Uh, want dan kom ik weer een beetje op jouw vakgebied als muzikante. Uh, vind je het uh, leuk om ook dingen te verkennen? Ja. ja. Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat het fresh houdt. Anders blijf je een beetje in zo'nzelfde loop hangen. En ja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 Ja. Omdat het niet zo'nzelfde rondje blijft van, oh, maar dat hebben we vorige EP ook al gehoord. Weet je wel? Nee. Yeah. Uh, Marco Termes uit uh, Dit Dorp zegt: uh, het is kunst. Uh, het moet geen kunstje worden. Dat, uh, dat, uh, dat, is een mooie. dat is een mooi. Ja, dat is een mooi. Dus, <laughs> het is een Termesiaanse uitdrukking. Maar goed, het uh, moet geen kunstje worden, zegt hij dan. Nee. Um, we gaan nog even één stukje muziek draaien. En dan ga ik jou weer uitnodigen om daar op uh, de kruk weer te gaan zitten. Want Alright. we zitten in de richting van half tien.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 Seems powerful Unforgettable Till we die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 Uh, Dit is een nieuwe single. Hij komt uh, vannacht om 12 uur, middernacht. Komt hij online. Dus zou ik dan gaan luisteren? Uh, ja, ja. Uh, want uh, Wendy zit er weer klaar voor. Uh, nee. ik, ik, ik zou bijna zeggen: uh, zit daar de dus show over Fake Friends uh, tussen of niet? Dat heb je goed uh, geraden. <laughs> en uh, natuurlijk uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe nummer. Uh, wat, ja, uh, ik ga nu even uh, Fake Friends' doen. Dus ja. die heb je goed geraden. Ja. Uh, ik kan natuurlijk niet de remake spelen. Want, nee, <laughs> nee, nee. Maar hij klinkt uh, in de... In de Opgekult. En uh, de akoestische versie klinkt hier eigenlijk ook uh, puur natuur. En dat vind, uh, vinden wij natuurlijk heel erg leuk als we dat... Uh, ja. Uh, hoe heet dat nieuwe nummer ook alweer? Wat je, uh, zo That's, not oh ja, That's not you. Ah yeah. ja, dat zei That's not you. Laten we eerst beginnen met So Over Fake Friends. Daar yeah. waar het uh, mee begon. Yeah. A city draws shadows on the walls. Faces, I don't know it all Fake smiles, dancing under leaves Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me Ain't nobody crying over me It's not like I lost you if I never had you It's not like you miss me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 Ja? Ik ben ergens dat ik zijn naam vergeet. Sorry. Nee, nee, meneer Van Fred. Oh ja, Fred ja, ja, ja, ja. Van Zanten. was het, ja. Sorry. Ja, want uh, daarvoor zat uh, Gerard hokke maar die... die heb jij niet meegemaakt. Mee nee, uh, maar, Fred Van ja. Ja, Van Zanten. Uh, heel er zaten ook heel veel uh, leerlingen, vrijwillig, vrijwilligers in de videoclip van Gert de zelf. Ja.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 Take the Alexa It's where this will fix it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 e was dat met uh, Wendy Moore. Uh, ja, die is, uh, ja, we, we hebben alles uh, gehad uh, wat we hebben gehad. Hoe vond je het uh, Vond je het weer leuk? Even hier, fijn. Hier. Ik heb het wel hier Zeg maar ook met mijn nieuwe gitaar natuurlijk. Ja, ja. ja. Ik, vond hem, uh, ik vond hem haast zuid europees klinker eigenlijk. Ja, lekker poppie, hè? Ja. ja. Uh, heb je daar ook op gelet...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 ja, oké. Okay, dus, uh... En ukulele ook nog. Ja. ja, ik weet niet. Ik kijk jou af aan of je nog iets. Uh... Nee, ik dacht alleen maar dat ik mezelf heb proberen ukulele te spelen. Is niet gelukt. Oh, <laughs> je moet gewoon even doorzitten. Dat is not ik... you. <middels> ja, nee, ik heb het ja. zelf gegeven. <laughs> ja, je is er nog even in ja uh, Zonde. Jij bent meer uh, van, het, uh, het van, het <laughs> van het luisteren en het, uh, en het beleven eigenlijk. He? Ik, ik luister heel graag. Ja, ik beleef het. Ja.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 de, de, de nieuwsmedia meegehaald... dat je samen met je moeder... Euh... Keer, ja. <laughs> ja, dus. Ook de mensen die ik op school niet ken... komen hier naar me van... hé, hey, je stond weer in de krant. Ik zeg, ja, ja klopt. <laughs> ja, het grappige is ook... Um, jij bent niet de enige. <clears throat> want er is ook in uh, Muziekland... een ANR-manager uh, uh, in het land... Uh, die heet uh, Menno Timmerman. En uh, zijn ouders... die zijn ook uh, gefotografeerd... Uh, als...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 Iemand anders. Geen idee. Twee, twee, Tweelingzus. Ja, precies. Tweelingzus. Ja, ja. We hebben hier in uh, dit dorp hebben Bert Jacobs uh, gehad. en Die, uh, zei, die was uh, ooit trainer geweest bij uh, Sporting Gigon. Dat is een aardige anekdote. En die zei op een gegeven moment... van, uh, werd hij geïnterviewd. En toen uh, zeiden dus, ze uh, op een gegeven moment... Joh, ben jij dat? Nee, hij was mijn tweelingbroer waar je mee gesproken heb. <laughs> ja. dus, ja, maar goed. Um, uh, ja, nou ja... Uh, we zijn een beetje aan het, een beetje, komen een beetje het einde van dit programma. Heel erg. Uh, want uh, ja, uh, er zitten alweer kleine versoepelingen aan te komen, Wendy. Dus, die, ja. dus daar snap jij ook een beetje naar. Uh, ja. Als, ja. ja, heel erg. Ja. Uh, want ja, ik bedoel, kijk. Uh, De dus sommige muzikanten zeggen... nou, je kan maar beter nu uh, alvast het materiaal maar uh, gaan uh, maken. Want uh, op het moment als...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 Het is een beetje ook hetzelfde als hier dat je niet met te veel mensen in één ruimte moet zitten binnen deze... Ja, precies. Dus dat is nog even een dingetje. Maar als er versoepelingen er zijn, dan kan ik ook weer gaan oefenen. Het eindigt ook een keer, Het is niet de economie dat de bomen in de lucht groeien. Het ligt aan het einde van de moet Het haalt ook een keer op. Ja, nou ja, goed. Uh, het, het, het, uh, het einde is daar. Nou, jij zei al van, je laat al een beetje de, uh, een toespeling al van... Nou, er komt meer aan dit jaar nog. Absoluut. dus um, Vond het hartstikke leuk uh, dat je bent geweest. Ja, ik vond het ook heel leuk. Vond ik ook ja. leuk. Thanks. Ja. Gezellig. En Jip, we zijn uh, weer aan een, een beetje aan het einde gekomen van, uh, van deze 3 voor 12 noord vloedgolf. Het gaat echt... Zo snel voorbij, elke echt, keer. hè? Ja. Wat de hel? een half uur ja. geleden begonnen. Nou, maar dat is dat, hè? Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment uh, zo met alles uh, nog wat uh, bezig bent. Dan, ja. uh, dan uh, vliegt de tijd uh, voorbij. Kan het ook gebeuren tijdens mijn toetsen? Nee, trouwens niet tijdens mijn toetsen. Tijdens mijn lessen. Ja. Dat je twee keer knippert ja, en dat je die vervelende leraren uh, zegt... Ja, hé, hey, Ik nu. ben eindelijk uh, daar vanaf. Uh, en dat, dat, dat is op zich. Veel fijner. Ja, het zou kunnen, maar... Uh, Vaak werkt het niet zo. Nee, alles wat oerzaai is, daar komt dat geen eind aan. Lang. En, alles heel en alles wat leuk wat is, leuk is, is. Ja, ja, ja, ja, ja, dat heb ik, ik ook vaak. Um, we hebben er nog eentje. want uh, Zij heeft een, uh, een album uitgebracht. Komt uithoren. Madlife, daar sluiten we dit uh, programma mee af. Uh, dat, uh, dat album heet uh, Swans en Voxers. Uh, Zwanen en Vossen, dat uh, is de vrije vertaling. Maar Madlife is... Uh, uh,